Laatst nog een aardige Duitser ontmoet Laatst nog een aardige Duitser ontmoet Laatst toch zo'n aardige Duitser ontmoet Vriendelijk en bescheiden En gezellig zitten praten Over ja, nou ja, waarover Waar hij vandaan kwam, waar hij logeerde Of hij werk had, of hij studeerde Over het weer en het verkeer Over muziek en over toneel Oh, oh, oh, over zoveel het was een heel aardige Duitser, zeg maar een hele aardige Duitser, zeker weten een aardige Duitser, vrolijk en beleefd. En daar zaten we te praten, ja, waarover praat je dan? Over ditjes, over datjes, over koetjes, over kalfjes, over auto's, over vrouwen, over mooi en functioneel. Oh, oh, oh, over zoveel. Om kort te gaan, een aardige Duitser beslist een reuze aardige Duitser. Ik dacht nog, wat een aardige Duitser, zo rustig. En verlegen met z'n tweeën en het hebben over alles wat je invalt. Over kunst, over cultuur, over film en televisie, over kippen en tomaten, over haring en makreel. Oh, oh, oh, over zoveel. 100% een aardige Duitser, zonder meer een aardige Duitser. In één woord een bijzonder sympathieke aardige Duitser en helemaal oké. Okay. We hadden nog uren kunnen doorgaan over kleding, over mode, over sparen en beleggen, over verven en behangen, over bloemen, over planten en het milieu in zijn geheel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Over zoveel.